Om tijd te winnen verstopte mijn oom met Pasen altijd een hele kip in plaats van de afzonderlijke eieren. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen allemaal. Het is donderdag 29 maart. En op deze dag in 1965 trok de toenmalige kroonprinses Beatrix, vermomd en wel. samen met Major Boshart van het Leger de Zeils door de binnenstad van Amsterdam. Dat was toen. Dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Verhoeven. Sophie, goedemorgen. Goedemorgen. Door de versnelde vergrijzing zal het aantal mantelzorgers... de komende jaren halveren. Dat concluderen het Sociaal en Cultureel Planbureau... en het Planbureau voor de Leefomgeving in een gezamenlijk onderzoek. De meeste vrijwilligers die nu een ziek familielid helpen... zijn 50 jaar of ouder. Door de vergrijzing zal hun aantal in de komende jaren fors afnemen. Vooral in regio's die sterk vergrijzen... zoals Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen... kan dat tot problemen leiden. Bij een gevangenisopstand in Venezuela zijn zeker vijf doden gevallen. Media in de stad Valencia hebben het over mogelijk 60 tot 80 doden. Gevangenen in politiecellen hadden matrassen in brand gestoken... bij een ontsnappingspoging, wat leidde tot een grote brand. De politie heeft traangas ingezet tegen de familieleden... en vrienden van de gevangenen. Zij hadden geprobeerd het politiebureau binnen te komen. Bedrijven in de pluimveesector lappen de regels nog te vaak aan hun laars. Zo hebben dieren, volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... vaak te weinig voer en drinkwater. Ook raken ze geregeld gewond tijdens het vangen en het vervoer. De NVWA ontdekt verder geregeld bacteriën als salmonella... doordat er onhygiënisch wordt gewerkt. Ook wordt zo nu en dan antibiotica gebruikt waar dat niet mag...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 Wat ze in die tijd precies gaat doen is niet bekendgemaakt... omdat haar komst gevoelig ligt. Maar volgens de BBC zal ze in elk geval premier Abassi bezoeken. De drie presentatoren van het tv-programma Voetbal Insight... stappen over van RTL naar Veronica...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 Het weer dan nog. Opklaringen vrijwel overal droog. Temperatuur ligt nu net boven nul. Later vandaag bewolkt en af en toe zon. Er kan een bui vallen en dan wordt het 9 graden. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen vanochtend in eigen land. Want de manier waarop in het voortgezet onderwijs examens worden afgenomen... die moet anders, vindt de VO-raad. Doordat leerlingen te veel bezig zijn met de voorbereiding op de examens... is er geen ruimte meer voor diepgang in het onderwijs. En wat is een diploma dan nog waard? Vraagt de VO-raad zich af. De voorzitter van die VO-raad is Paul Rosemuller. Meneer Rosemuller, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ken allemaal die beelden van de gymzalen vol zenuwachtige leerlingen... die klaarzitten voor die eindexamens. Wat is er mis met die manier? Nou, dat de focus op het centraal examen eigenlijk uh, zo sterk is... dat het niet meer aansluit bij de ontwikkelingen in het onderwijs zelf. Dus eigenlijk zou het examen het onderwijs moeten volgen...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 En daar willen we ook het vervolgonderwijs echt bij betrekken, dat is ja. belangrijk. Ja. En daarmee wordt dus de waarde van het diploma eigenlijk sterker in plaats van zwakker. Nou, er zijn genoeg ideeën zo te horen. U wilt met het veld en met alle betrokkenen in de slag om daar wat aan te gaan doen. Hartelijk dank dat u even naar de lijn kwam. Paul Roosemuller is de voorzitter van de VO-raad. Dan naar Cambodja, daar worden in juni verkiezingen gehouden. En die verkiezingen die worden vrijwel zeker gewonnen door premier Hun Sen... Deze autoritaire leider staat al ruim 33 jaar aan het hoofd van een regering die de oppositie aan alle kanten de kop heeft ingedrukt. De grootste oppositiepartij, de Nationale Partij voor de Redding van Cambodja, is zelfs ontbonden. Recente oproepen van democratische landen aan Hun Sen om toch weer in gesprek te gaan met die oppositie, die heeft de premier naast zich neergelegd. Contact met onze Azië-correspondent Michel Maas. Michel, uh, ja, die buitenwacht, zeg maar, dat is de Verenigde Staten... dat is Japan, Groot-Brittannië, Duitsland, Australië... die hebben allemaal druk uitgeoefend op die premier... maar die weet niet van wijken. Brengt hij het land daarmee in een internationaal isolement? Uh, nou, of dat gaat gebeuren, dat, uh, dat is niet zeker. Maar het is al zo dat het uh, internationaal een stuk minder is geworden daar. En dat kan Hun Sen eigenlijk helemaal niks schelen. Want uh, het, het wordt uh, van belang als de uh, Chinezen iets gaan zeggen. Want China, dat zijn, grote, dat zijn de grote vrienden van uh, Hun Sen. En zolang hij die, die vrienden heeft, uh, is er niks aan de hand voor hem. Ja, hij lijkt dus veel voor elkaar te kunnen krijgen. Kan hij dat allemaal ongestraft doen? Ja, dat kan hij, want uh, hij heeft alle macht. Hij heeft uh, uh, door een wetswijziging heeft hij de oppositie uitgeschakeld. Dat heeft hij heel handig gedaan. Uh, de wet bepaalde dat partijen niet geleid mogen worden... door mensen die, uh, die een veroordeling achter de rug hebben. En uh, nou ja, de oppositie werd geleid door uh, de grote Sam Reinzi. Uh, die is afgetreden. Want die was in het verleden al een paar keer veroordeeld. Onder andere wegens smaad en dat soort zaken. Uh, maar ook de nieuwe leider van die partij, Kem die is uh, opgepakt... en die zit nu opgesloten wegens landverraad. En uh, dat was de aanleiding uh, om de partij te ontbinden. Want die wet die uh, Hun Sen zelf had ingevoerd... die bepaalde dat een partij die geleid wordt door een veroordeelde... kan worden ontbonden. Dat heeft hij dus gedaan. En de oppositie bestaat dus gewoon niet meer. Hun zetels heeft hij ingepakt in, uh, in het parlement... en vervolgens ook in de Senaat. Dus Hun Sen beschikt over alle zetels in de Senaat en bijna alle zetels in het parlement. En hij heeft ook allemaal vertrouwelingen op allerlei belangrijke posities gezet, geloof ik, hè? Ja, vooral zijn familie. Want zijn oudste zoon is net benoemd tot stafchef van het leger. En dat is een opstapje naar de allerhoogste functie van opperbevelhebber. En zijn schoonzoon is niet zo lang geleden benoemd... Uh, tot uh, de tweede belangrijkste man van de nationale politie. Dus uh, hij heeft zich op alle manieren en op alle plekken in het land... heeft hij zich ingedekt. Nou, is de economie van een land vaak een beetje ook de graadmeter... voor de populariteit van een regering? Hoe draait de economie, economie van Cambodja? Uh, nou, op papier draait die behoorlijk goed, maar die draait eigenlijk maar op een paar dingen. Dat is uh, de textielindustrie, die al heel, uh, heel oud is en uh, groot en bekend. Dat is de belangrijkste inkomenbron van het land. Uh, en verder draait die ook uh, op bouwprojecten die de regering onderneemt met hulp van China. Er worden overal enorme wolkenkrabbers gebouwd. Maar of die wolkenkrabbers, of die ook inderdaad een graadmeter zijn... Over, uh, voor dat het goed gaat met het land, dat wordt echt betwijfeld. Want uh, internationaal de, de internationale economische handel van Cambodja... die loopt behoorlijk achter... en wordt door het bewind van Hun Sen natuurlijk ook uh, in gevaar gebracht. Over de situatie in Cambodja hoorde u onze correspondent Michel Maas. Radio 1 -journaal. 11 minuut over zes. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde... op Radio en TV. Vandaag neemt Nine Kooiman van de SP... na acht jaar afscheid van de Tweede Kamer reden... het zorgen voor een kind is niet goed te combineren met haar kamerwerk. In met het Oog morgen vertelde ze over de kritiek die zij heeft gekregen... op het besluit om te stoppen in Politiek Den Haag. Voornamelijk krijg je de kritiek over het... Uh, zie je wel, uh, uh, dit is uh, waarom het uh, glazen plafond uh, is. Dacht ik, ja... Ik heb jaren op het dak uh, mogen uh, lopen... en nu maak ik weer ruimte voor iemand die weer fris moet er tegenaan uh, kan. Maar ook mensen die dat dan gelijk weer politiek maken. Het is dan soms zo zonde dat het niet een normaal bedrijf is. Dat je kan zeggen, hey, uh, ik maak een andere afweging tot ziens en ajeu. Maar dat het ook gelijk als een soort van politiek statement wordt mm -hmm. gezien. En dat is het niet. Het is een keuze van het hart. 93 kilometer per uur ging die. En daarmee haalde schaatser Kjeld Nuis net niet de magische grens van 100 kilometer... Proberen op het Zweedse natuurreis zo snel mogelijk te schaatsen en een wereldrecord te vestigen. Bij Langs de lijn en Omstreken vertelde die erover. Natuurreis is echt een heel ander verhaal. En dan heb je te maken met scheuren, hobbeltjes, uh, oneffenheden in het ijs. En, uh, ik denk dat je echt heel goed moet, moet, moet, uh, moet beseffen. Als ik, als ik mijn, uh, een van mijn beste races in, in Tijal vrij. dan haal ik de 60 km per uur op het beste ijs wat je je maar kan bedenken. En nu ga ik meer dan 50% harder dan dat. En op een gegeven moment, uh, boven de 80, op een gegeven moment... Ja, begin je schaatsen gewoon te trillen. En, uh, en, en, en, te, en te, ja, dat was echt een niet, een niet normaal vet gevoel. Echt heel, heel gaaf. En het was altijd als een grote droom, vertelt Nuis. Ik wilde gewoon uh, een wereldrecord op ijs zetten. En uh, hebben we daarover zitten brainstormen meerdere, meerdere malen. En uh, uh, is dit van de grond gekomen? En ben ik echt super trots op het eindresultaat. Je hebt het zelf gezet, hè? Dit is het eerste wereldrecord, ja. 93 km per uur. Ja, en trots, Echt mega trots. Bij Jeroen Pauw vertelde Roel van Velsen en Leo Blokhuis... over hun passie voor de groep Queen. Ze hebben er een voorstelling over gemaakt. Die heette Night at the Theater. Van Velsen ontdekte Queen op de avond van het overlijden... van zanger Freddie Mercury. Mijn vader was muzikant en ik had ja? heel veel Beatles van hem meegekregen... echt met de paplepel. En, en ineens zag ik dit en zag ik op televisie... de avond van het overlijden van Freddie... Ja? Queen live spelen en toen dacht ik... Zo moet het, zo, zo, als het zo kan, ja. dat, is, dat is veel toffer dan... Die maken echt een show met het ja. publiek. Hoe oud was je toen? Uh, 13. En dat was gisteravond op Radio en TV. En hier is Queen. So adorable. Seaside rendezvous. Woehoe. Seaside rendezvous. Give us a kiss. Queen was aan het Seaside Rendezvous. Hier liggen ze de ochtendkranten. Dit en ik de... heb ze doorgenomen. Ja, hè? ja hoor. Alles ja. al. Helemaal. Ja. Wow. Nou, Zo. de voorpagina's maar dan. Ik heb de puzzelen he? ook al ja. ingepakt. Nou, kom maar op met die volpagina's. Dus wat staat erop? Er komen meer vrouwen in de Nederlandse gemeenteraden. Trouw heeft uitgezocht dat er vergeleken met vier jaar geleden... 20% meer vrouwen zijn gekozen tijdens de lokale verkiezingen. In gemeenten als Amsterdam en Heer Hugo Waard... komen er evenveel vrouwen als mannen in de raad. En in Heerenveen en Waddingsveen bijvoorbeeld... vormen de vrouwen zelfs de meerderheid. Trouw baseert zich op de voorlopige gegevens... van het burgerinitiatief Stem op een Vrouw. Uit de eerste cijfers van de 70 grootste gemeenten dat minstens 75 extra vrouwen een plek in de raad hebben verdiend... dankzij voorkeursstemmen. De Rabobank heeft haar macht misbruikt... bij het inmiddels failliete bouwbedrijf Midred. Als huisbankier van dat bedrijf drongen de eigenaren... zeer nadelige financiële voorwaarden op. Dat staat allemaal in een arrest van het gerechtshof in Arnhem... dat het FD in handen heeft... Volgens het Hof is het misbruiken van de macht van Rabobank niet de directe aanleiding geweest voor het faillissement van Midred in 2011. Maar betaalde het bouwbedrijf wel stelselmatig te veel aan de Rabobank. En de advocaat van de voormalige eigenaar van Midred voorspelt een claim van tenminste 63 miljoen euro.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 In sommige sectoren heeft de sollicitant de macht. Zo vertelt een recruiter in de krant. Als bedrijf moet je echt alles uit de kast halen... om ervoor te zorgen dat mensen voor je willen werken. En een raadslid uit Oosterhout heeft vertrouwelijke informatie... van de instelling waar hij werkt... gebruikt om campagne te voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen. BN De Stem schrijft dat Ad Jespers... van de partij Gemeentebelangen in Oosterhout... werkzaam is bij een instelling voor verstandelijk gehandicapten... En Jespers heeft adressen van die cliënten, medewerkers en vrijwilligers van de instelling gebruikt om ze te bestoken met reclame voor zichzelf. Nou, Hij werd inderdaad gekozen met voorkeursstemmen, maar legt door de hele affaire zijn raadswerk voorlopig neer. En door zijn werkgever is Jespers per direct op non-actief gezet. 18,5 minuut over zes is het... Paasweekend komt eraan dit weekend, traditioneel de opening ook van het toeristisch seizoen in Nederland. In het paasweekend komen dit jaar 850.000 internationale bezoekers naar ons land. Dat is althans de verwachting van het Nationale Toerismebureau, NBTC. En dat zijn er 100.000 minder dan vorig jaar. Elsie van Vuren, goedemorgen. Goedemorgen. Van NBTC Holland Marketing. Waarom is dat... Nou, Pasen valt dit jaar twee weken eerder dan afgelopen jaar. En de weersvooruitzichten zijn matig. Vandaar dat we dit jaar 850.000 internationale bezoekers ontvangen. Eh, 65% komt uit Duitsland en ongeveer 25% weer uit België. Oké, okay, dus de Duitsers en de Belgen komen ondanks het weer. En wordt dan vooral Amsterdam overspoeld? Nou, Amsterdam, de bollenstreek en de kust blijven natuurlijk populair. Maar ook steeds meer Duitsers en Belgen bezoeken ook de rest van Nederland. We hebben afgelopen jaar ook alles in gang gezet... om ook andere mooie, unieke bestemmingen van Nederland op de kaart te zetten. Onder, onder andere de Hansensteden en de kastelen van Nederland. Er zijn dertig kastelen door het land aan elkaar gekoppeld... via een gemeenschappelijk thema. Dus Duitsers en Belgen zijn ook van harte welkom... om daar de plekken te gaan bezoeken. Nou, en lukt dat een beetje? Want u bent dus al wat langer bezig met dat beleid... om ze niet allemaal naar Amsterdam te laten gaan. Ja, klopt. Nou, de eerste resultaten zijn binnen en het lukt zeker. Maar we zijn nog alles eraan aan het doen... om steeds meer met onze zogenaamde Holland city spreidingsstrategie om juist ook te laten zien van... er is meer dan alleen onze hoofdstad of alleen de bollenstreek. Dus we hebben zeker... de eerste resultaten zijn zichtbaar. Maar we gaan er nog alles aan doen om dit ook versneld in te zetten. Ja, is ook berekend wat de BV Holland verdient aan het bezoek van die 800? 250.000 mensen tijdens het paasweekend? Ja, ook nog. Naar verwachting zullen wij ongeveer 250 miljoen euro ontvangen... van onze internationale bezoekers. En waar komt dat dan vandaan? Nou, dat gaat vooral over dagjes uit eh, paasvakanties, eh, korte vakanties met eh, auto. Het zijn hotels, bungalowparken, soms campings. Wellicht dit jaar iets minder. Maar dat is ongeveer eh, waar de 250 miljoen euro op gebaseerd is. Dank voor de uitleg bij de cijfers. Elsje van Vuren van NBTC Holland Marketing. Um, ja, het is een monumentaal muziekstok, de Matthäus Passion van Bach. Het wordt met de Pasen overal in Nederland gespeeld. Maar hoe houd je dat aantrekkelijk voor nieuwe generaties, voor jongeren, zeg maar? Bach-puristen, die vinden het misschien heilig schennis... maar het residentie koper Ensemble doet het toch. Ze spelen in poppodium Het Paard in Den Haag... een verkorte versie van de Matthäus, in het Nederlands... en dus met koperblazers. Uh, ja. Van mij hoeft niet de zachtwand...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 Heeft veel haatmail ontvangen van Bach-puristen? Nee, ik niet. Nee hoor. Dat, dat, uh, hij is nog niet uitgevoerd ook. Hè? Gelukkig, uh, de meeste Bach-liefhebbers doen niet aan doodsbedreigingen. Je weet het niet, hè? het kan uit de raarste hoeken komen. Sommige mensen zijn heel erg fanatiek. Ja, en, en die zijn levensgevaarlijk toch, denk ja, ik. Komt niet aan Bach, maar uh, het moet, soms moet het gewoon. Ik kan je net aan horen, kunnen jullie beginnen even spelen maar.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 Dan nieuwe muziek op NPO Radio 1. Uh, Ider is een stad in de Amerikaanse staat Alabama. Het is de afkorting van I Don't Even Remember in social media taal. En de naam van een duo uit Londen. Megan Markwick en Lily Somerville. Ze ontmoeten elkaar voor het eerst op de universiteit van Falmouth. Werden vriendinnen en maken sinds 2015 muziek. Die klinkt het ene moment zwoel, maar op een ander moment ook weer heel verdrietig. Dit is Ider met Body Love. You're the only one that my body loves Tripping me off the roof with my hands cuffed. You are the only one but it's not enough Time won't you figure me out, won't you fix me up Tell me what I go, back I go, so low, Left me wild on my own I don't know how to want what I chose. I need a soul, keep me sane, keep me close. I'm speaking so unstable. Put colors back on the table, oh oh. What a show, what a show. Dreaming while I listen, remember how you kiss my body, knows, body knows. Eider dus, Body Love. Het is nu half zeven. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. In Venezuela zijn 68 doden gevallen bij een grote brand in een gevangenis... die ontstond toen gevangenen in opstand kwamen. Ze hadden matrassen in brand gestoken bij een ontsnappingspoging. Na de brand braken rellen uit. De politie zette traangas in tegen familie en vrienden van de gevangenen... omdat ze naar binnen wilden gaan. Eindexamens op de middelbare school moeten anders worden afgenomen. Dat vindt de VO-raad. Volgens de organisatie ligt de nadruk te veel op het maken van examens... en te weinig op de inhoud.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 Julian Assange mag van de regering van Ecuador niet meer op internet. De maatregel volgt, volgens de BBC, nadat hij onlangs kritisch twitterde... over de vergiftiging van de dubbelspion Skripal. Assange zei te twijfelen, te betwijfelen of Rusland daarachter zit. Hij zou zich daarmee niet hebben gehouden aan de afspraken met Ecuador. Het weer nog. Vandaag komt de zon tevoorschijn, vooral aan de kust. Maar landinwaarts kunnen er ook buien vallen. En het wordt ongeveer 9 graden. Jolanda van der Velde zit alweer op haar plek. Bij de AWB om ons bij te praten over de situatie op de weg. Jolanda, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de spits is van start gegaan met een paar files. De meeste leveren niet zo gek veel vertraging. Meer dan 5 minuten ben je nu kwijt voor de A2. Den Bosch richting Utrecht bij de Alfredkerk 10 minuten inmiddels voor de A4. Den Haag richting Amsterdam bij Dorp En tot slot nog 5 minuten vertraging op de A2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 Hier in een half minuut over half zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. In grote delen van de wereld is een tekort aan water, ook in China. Maar China zou China niet zijn als het land er geen oplossing voor zou vinden. Zo hebben de Chinezen regenmaaktechnologie bedacht. In een gebied drie keer zo groot als Spanje moet een weerbeïnvloedingssysteem komen... dat voor biljoenen liters water moet zorgen. Contact met onze correspondent Even Ramelo. even regen maken. hoe doen ze dat in China? Nou, dat gaat zo. Op de top van de bergen staan uh, verbrandingsoventjes. Dat zijn er nu 500 en het moeten er 10.000 worden. Nou, die oventjes, dat ziet er een beetje uit als kacheltjes... met een hele lange rechte schoorsteen die een paar meter de lucht insteekt. Um, die branden permanent en die produceren bepaalde uh, chemicaliën. Nou, waait er een wind vanuit het zuiden... en die stuwt de lucht omhoog tegen de bergwand waar die oventjes staan. Um, en uh, die chemicaliën, die worden dan uh, naar boven geblazen. En... Um, die moeten er dan voor zorgen dat de dikke, vochtige lucht boven de bergen. Um, regendruppels of uh, sneeuw losmaken. Maar dat wordt dus eigenlijk gekraapt van India? Ja, ja dat, wordt, um, dat, is een lucht, dat is de lucht die boven dat bergplateau hangt. Ja, ja. Um, dat is al hele vochtige lucht. En die chemicaliën zorgen er dan voor dat dat water. Um, naar beneden komt, dat het regen wordt. En dat moet uiteindelijk miljarden liters water opleveren? Ja, zo'n 10 miljard kubieke meter Water per mee, uh, meer per jaar. Um, dat is ongeveer 7% van de totale Chinese waterconsumptie. En, um, en je zei het al drie keer de grootte van Spanje aan water. De oppervlakte dus alleen al. En jij zei van in de bergen, maar waar is het dan precies in China... Op het Tibetaans plateau in het zuidwesten van China, um, dat is een heel droog gebied, maar het gaat er eigenlijk vooral om uh, die grote rivieren die daar vandaan stromen. Dat zijn um, ja, hele belangrijke rivieren, zoals die, de Yangtze, de Mekong, de Brahmaputra. Um, en dit is maar één van de manieren eigenlijk waarop China probeert te voorkomen dat um, water wegstroomt naar andere landen. Um, ze zijn al heel lang bezig met het, het managen, het, het um, regelen van die waterstromen. Omdat, ze dus te, omdat er dus een tekort is aan water. Um, nou, heel populair is de aanleg van dammen. De meest bekende is misschien wel de drie um, en Met name in het noorden is heel veel droogte. En China probeert al decennia lang om water uit de rivieren in het zuiden naar het noorden te sturen. En dat gebeurt dus onder andere door dammen. En deze regenmaker die wordt dus gezien als een, als een grote innovatie. Um, want die heeft veel minder impact dan zo'n dam. Er hoeven geen mensen voor te verhuizen. Er zijn ook geen uh, drones of kanonnen nodig om chemicaliën de lucht in te schieten. Um, dus het, verkeer, het vliegverkeer kan gewoon doorgaan. Er hoeven geen no-fly zones te komen. Um, het grootste probleem met de techniek, zo wordt gezegd... is dat die oventjes wel moeten blijven branden. En ze staan natuurlijk heel erg hoog um, in de bergen... waar maar weinig zuurstof in de lucht is. Ja. En, en de Chinezen zijn al veel langer bezig met dit soort projecten? Ja, ja, het is natuurlijk ontzettend handig als je zoiets onvoorspelbaars als het weer naar je hand kunt zetten. Um, dit project is nog best wel jong. Het is pas twee jaar geleden opgezet door uh, de prestigieuze Tsinghua Universiteit. Maar um, dit soort technologie, die chemicaliën, dat uh, was al langer... Um, opgezet of werd al onderzocht door het Chinese leger. Um, en ja, natuurrampen zoals orkanen en tornado's of die zijn natuurlijk ontzettend handig om je vijand mee te verzwakken. Vandaar die, uh, die betrokkenheid van het leger, die interesse van het leger. Um, ja, andere landen zoals Rusland en de Verenigde Staten... die werken er ook al aan. En ongeveer tien jaar geleden zijn wetenschappers gaan kijken... of je die techniek ook voor andere dingen kunt gebruiken. En dat was niet toevallig rond de uh, Olympische Spelen in Beijing and 2008. Um, en toen hoorde nou, ik in ieder geval voor het eerst dat um, ja, de regen boven Beijing met uh, dit soort chemicaliën uh, de lucht uit werd geschoten. Ja. Super handig. je rameloos dat, onze correspondent in Shanghai. Ja, Ik moest gelijk denken aan de Donald Duck vroeger. Want dan had je Donald, die zat in zo'n vliegtuig en dan ging die wolken bij elkaar pakken en dan wist hij dan Die boeren, was de tijd dus al ver vooruit. Ja, die wist dan die wolken precies boven het land van een boer te krijgen, zodat het daar ging regenen. Maar de Chinezen brengen dat dus in de praktijk. Hubert Savernij, Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Kent u die ook van Donald Duck of niet toevallig? <laughs> nou, ik, ik ken deze niet, maar ik moet er wel een beetje op lachen. Ja. Het, lijkt nou, het lijkt wel een beetje op hetzelfde. Ja. U bent, u bent professor hydrologie en watermanagement aan de TU Delft. Um, een regenmaakmachine, zo noemen ze dat in China. Is dat dan de toekomst? Nou, ja, dat vind ik een klein beetje uh, overspannen verwachtingen hoor. Kijk, de, de technologie die ze beschrijven, die is in principe correct. Hè. Je, je krijgt eh, condensatie van, van vocht en eh, dat maakt dan druppeltjes of, of sneeuw... Eh, als, je daar, eh, als je daar condensatiekernen in brengt. Dus, dus dat is waar. Eh, dus het hele principe van cloud-seeding, dat, dat, dat bestaat. Maar er wordt altijd overschat wat dat dan ook voor impact kan hebben. Dus, dus eh, hoe groot dat effect is... En wat er net werd gezegd, ja, je kunt dus boven Beijing... dan kun je plaatselijk nog wel eens wolken uh, besprenkelen... en dan krijg je inderdaad regen. Maar dat, dat dit nou de, uh, de waterbalans van, van die, die uh, grote rivieren... substantieel gaat veranderen, dat is toch maar zeer, zeer twijfelachtig. U, u denkt niet dat die vele miljarden die zij voorspellen... dat dat op deze manier gehaald kan worden? Nee, ik denk echt dat die schaal dat dat overtrokken is. Ja, dus, dus lot je het probleem niet op. Nou ja, kijk, het probleem is natuurlijk gewoon het watergebruik. He, uh, China heeft inderdaad in het noorden uh, relatief weinig water... In, in verhouding tot de consumptie die daar plaatsvindt. En daarom hebben ze ook, zoals daarnet correct werd gezegd... al enorme projecten om water van het zuiden naar het noorden te krijgen. Maar het onderliggende probleem is toch gewoon... dat er te veel water wordt gebruikt of te efficiënt water wordt gebruikt. Zowel in de steden als in de landbouw. Ja. En daar zou China veel meer aan moeten doen? Want we hebben het nu over China, naar aanleiding van dit uh, bijzondere project. Maar uh, we kennen natuurlijk ook de verhalen nu uit, uit Zuid-Afrika bijvoorbeeld, hè, waar, waar het water ja. echt uh, op randsoen is ongeveer. Je mag ja. het alleen maar voor het hoog nodig gebruiken. Ja. En zo zijn er nog veel meer plekken op de wereld, natuurlijk. Ja, en, en, en hier zie je dus dat men zich dus expliciet gaat mengen in de natuur. Heeft dat dan ook nog gevolgen? Ja, ik denk niet dat we de milieueffecten daarvan moeten overdrijven. Hoewel het een beetje raar lijkt om regen te maken... met het verbranden van vaste brandstof. Dat klinkt een beetje vreemd in deze tijd. Uh, maar goed, uh, Nee, wat je merkt in Kaapstad... en ook in de grote steden als, als Mexico en, en, en New Delhi... dat is dat de vraag in deze steden ongebreideld groeit. Die, die steden groeien enorm... En als je dan ook nog in een gebied zit waar de, de, de natuurlijke hulpbronnen, dus het water, relatief schaars is... Dan, kom je continu, dan loop je continu tegen de problemen aan. En uh, dat zien we in Kaapstad. En dat zijn eigenlijk uh, heel duidelijke waarschuwingssignalen... dat de manier waarop wij water gebruiken, dat die niet meer van deze tijd is. Uh, om maar eens iets te noemen om de wc met water door te trekken... en het water te gebruiken als transportmiddel... Is natuurlijk niet meer van deze tijd. Dat is, dat is 19e-eeuwse technologie. Uh, in de landbouw worden toch uh, waterintensieve crops verbouwd. in gebieden waar dat eigenlijk helemaal niet zou moeten. Dus uh, dit zijn signalen dat, die, die ons erop wijzen. dat we eigenlijk verkeerd bezig zijn met het watersysteem. en te veel ervan uitgaan dat dat altijd maar voldoende voorradig is. en ook voorradig gemaakt kan worden. Ja. Dus je dit moet... is natuurlijk een voorbeeld van dat je eigenlijk ook nog probeert... in het regenvalmechanisme in te grijpen om die aanbodzijde iets te vergroten. Terwijl het probleem aan de vraagzijde zit. Ja, daar, daar moet je eigenlijk in en naar kijken... en kan je grotere klappen maken, zegt u eigenlijk. Dank voor de uitleg. Hubert Savanay, verbonden aan de TU Delft... is daar professor hydrologie en watermanagement. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. Autobezit wordt steeds duurder en vooral voor jongeren... gaan de verzekeringspremies als een raket omhoog. Volgens De Telegraaf zijn jonge autorijders nu gemiddeld... 437 euro meer kwijt per jaar aan een WA-verzekering dan twee jaar geleden. Vergeleken met 65-plussers betalen jongeren zich blauw. Jaarlijks zijn ze gemiddeld bijna 900 euro meer kwijt aan premie. Begin 2016 bedroeg dat verschil nog minder dan 550 euro. Ouderen vormen een lager schaderisico voor verzekeraars en ze hebben meer schadevrije jaren opgebouwd. De politie gaat nieuwe middelen inzetten om langdurig vermiste personen op te sporen. Het gaat om honderden mensen die al jaren weg zijn, maar mogelijk nog leven, zo meldt het AD. In enkele honderden vermissingszaken wordt nu een nieuw dossier gemaakt. Daarin zitten dan alle gegevens en afbeeldingen van de vermiste, maar ook een DNA-profiel en vingerafdrukken. En daarna worden die dossiers naar Interpol gestuurd... zodat mensen ook makkelijker in het buitenland getraceerd kunnen worden. En in een aantal oude zaken ontwikkelt de politie speciale verouderingsfoto's. Dat zijn afbeeldingen die laten zien hoe iemand die lang geleden verdween... er nu ongeveer uitziet. Het Brabants Dagblad schrijft over een gewelddadige overval... op een woning in Rosmalen. Dinsdagavond werd de familie van der Horst opgeschrikt door een knal. Binnen korte tijd stonden er ineens drie overvallers in de woonkamer. Vader, moeder en dochter werden meteen ondergespoten met pepperspray. En ook de herdershonden van de familie konden daar niet aan ontkomen. Daarna werd de man onder dreiging van een pistool vastgetept en moest de vrouw kostbare spullen inleveren. De overvallers zijn in totaal zo'n twee uur binnen geweest... De buit bestond voornamelijk uit sieraden. En alle bussen in het openbaar vervoer in Gelderland... mogen in 2030 geen schadelijke stoffen meer uitstoten. Dat hebben de provinciale staten besloten, schrijft Omroep Gelderland. In de steden is elektrisch busvervoer al langer mogelijk... maar in het streekvervoer nog niet. De batterijen moeten op langere stukken... één of meerdere malen onderweg opgeladen worden. Niet alleen zijn er dan meer laadpalen nodig... maar dat zorgt natuurlijk ook voor een langere reistijd. Binnenkort begint de eerste aanbestedingsperiode... voor het OV in Gelderland... Vervoerders kunnen zelf bekijken voor welke techniek ze kiezen... als die maar duurzaam is. Jolanda van der Velden met Nieuws. Het wordt langzaam wat drukker op de weg. Er zijn eigenlijk niet zoveel bijzonderheden. De enige file die er uitspringt is de A28, Groningen richting Zwolle. Een ongeluk daardoor tussen af het Nieuw-Leus en Afrit Om... 10 tien minuten vertraging. De linkerrijsschok is dicht. Le long de la route. Hier is Zas. La zullen samen zijn, we zullen samen zijn. We zullen samen zijn, we zullen samen zijn. We zullen samen zijn, we zullen samen zijn. ont zullen nos armures, nos cœurs se sont scellés zullen samen dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins Sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir. Le pardon essayait une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prennons-nous la main le long de la route, choisissant nos destins. Sans plus aucun doute, j'ai foi et seule.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 Car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couverti la paix, la pape, à la baratité, paparatée, la pomade, la prova, la Sinon je t'ai ma entrée, veulent bien de pas nous figer. C'est le début de nos rêves qui tendent à se confirmer. C'est con, c'est con peut être con, à se cacher soi-même. Danske zangeres was dat uit 2012. Het is nu 11 minuten voor zeven. De zwarte waarden die mogen voortaan uit. Vrouwen mogen autorijden en inwoners kunnen weer genieten van popconcerten. De kroonprins van Saoedi-Arabië, Mohammed bin Salman... die probeert in rap tempo een allerlei hervormingen door te voeren... die het land opener en minder streng zouden moeten maken... Maar de realiteit is dat het bewind in Saudi-Arabië daarmee de onderdrukking van de inwoners probeert te verhullen, zegt Amnesty International. Vandaag zet die organisatie een satirische advertentie in het gerenommeerde tijdschrift The Economist. En morgen komt die advertentie ook in Nederlandse kranten. Emiel Affolter is van Amnesty Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u die advertenties omschrijven? Wat staat daarin? Jazeker. In die advertenties staan een aantal opties die Saudi-Arabië had uh, om haar imago op te poetsen. Uh, en dat deel zegt Saudi-Arabië omdat. De buitenlandse investeerders willen aantrekken. En die opties zijn onder andere stoppen met onthoofdingen, stoppen met het bombarderen van burgers in Jemen, stoppen met het uitvoeren van lijfstraffen of het inhuren van een heel goed PR-bureau. Wat wij zien is dat Saudi-Arabië heeft gekozen voor dat laatste. Ja, want dat zijn dingen waar het echt om draait, zegt u. En dat andere is allemaal klein bier. Nou ja, kijk, Bin Salman, de kroonprins van Saudi-Arabië, die, die wil zichzelf, zoals je net ook al zei. Heel erg neerzetten als hervormer. Uh, en er zijn een aantal hele kleine stapjes gezet. Alleen daar staat tegenover dat de repressie van bijvoorbeeld activisten, mensenrechtenverdedigers, de oorlog in Jemen, dat wij zien dat die eigenlijk ook sinds hij zijn intrede heeft gedaan, nu uh, een tijdje geleden, eigenlijk alleen maar is toegenomen. Dus het is, het is, echt, het is echt voor de bunen uh, dat, dat Saudi-Arabië uh, zegt dat ze hervormt. In de praktijk wordt het eigenlijk alleen maar slechter op. Die, die bin Salman is uh, zegt u eigenlijk geen haar beter dan zijn voorgangers. Nee, dat zou je heel goed kunnen zeggen inderdaad. En je ziet dat hij uh, de wereld afreist. Hij was twee weken geleden in het Verenigd Koninkrijk. Hij reist nu drie weken door de Verenigde Staten. En dan wordt hij overal uh, ontvangen met billboards waarop hij binnen wordt gehaald als hervormer. Er rijden in, uh, in Londen er auto's rond met, uh, met zijn afbeeldingen daarop. Ja, dat, dat is allemaal deel van het, het plan van saudi arabië om zichzelf neer te zetten als, als een hervormend land. De praktijk is helaas anders anders. De, de Amnesty-directeur van uh, de regio Midden-Oosten zeg maar, die zei uh, zelfs de beste PR-machine ter wereld kan de deerniswekkende slechte mensenrechten situatie in Saudi-Arabië niet verdoezelen. Nee, dat klopt. Uh, en ja, wij proberen in ieder geval met deze campagne ook te laten zien hoe het er echt voor staat in Saudi-Arabië. En daar zijn activisten die worden bedreigd. Er zijn vorig jaar 160 mensen nog steeds geëxecuteerd. De meeste door onthoofding. In de praktijk verandert er niet zoveel. En onze, uh, onze boodschap is ook... laten we niet trappen in uh, het PR-vaal van Soet-Arabië... maar laten we echt goed kijken wat er in dat land gebeurt... en zorgen dat dat verbetert. Want er is natuurlijk wel uh, kritiek, ook internationaal wel. Hè? Uh, ja, u zei het al, ze zijn actief in Jemen... bombarderen daar onafgebroken grote delen van het land... De doodstraf wordt natuurlijk nog steeds in de praktijk gebracht... daar is geen ruimte voor afwijkende opvattingen. Trekken de Saudiërs zich daar dan helemaal niks van aan... van die kritiek van buiten? Nee, het interessante aan deze PR-campagne van Saudi-Arabië is natuurlijk wel dat, dat heel vaak werd gezegd... het maakt Saudi-Arabië niet uit hoe ze in de, in, de, in de media komen. Het maakt ze niet uit hoe ze worden bejegend, want ze gaan toch wel in gang. Wat je wel kan zien aan de manier waarop ze nu hun, hun imago proberen op te wijzen, is dat ze dat dus wel iets interesseert. Uh, en daar moeten we Saudi-Arabië ook dan vervolgens op aanspreken. En als we weten dat dat iets is wat Saudi-Arabië... ...vervelend vindt uh, en wat hopelijk kan zorgen voor verandering... ...dan moeten we daarmee aan de slag. Daar komt ook nog bij dat voor activisten het voor een belang is... ...dat we niet doen alsof er niks aan de hand is in Saudi-Arabië... ...en ook hun ondersteunen. En u heeft dus, Amnesty uh, heeft gekozen voor een satirische aanpak nu... ...werken dan de andere campagnemiddelen niet meer? Nou, de andere campagnemiddelen die werken ook. <tus> Ik zou bijna zeggen, wij willen ook wel eens wat anders... Um, maar ja, gebruiken, heel vaak in onze campagnes proberen we gebruik te maken van satire, van andere invalshoeken. Dus dat hebben we in het verleden gedaan en dat blijven we ook doen. Want ja, we hebben petities, andere manieren van actie voeren. Maar ja, we willen ook op deze manier willen we de aandacht op, uh, op Saudi-Arabië vestigen. Ja, goed. Euh, ook in de Nederlandse kranten te zien, geloof ik morgen, euh, deze advertentie van Amnesty International. Het gaat over Saudi-Arabië. Je hoorde Emil Affolter van Amnesty. Nederland krijgt een, een nieuwe euromunt, het is het Leeuwarden Vijfje. Die munt die verschijnt in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Vanmiddag wordt de eerste munt geslagen... en muntmeester Stefan Satijn van de Koninklijke Nederlandse Munt... is nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen, heer Van den Berg. Kunt u me eens omschrijven, die, uh, dat Leeuwarden Vijfje? Ja, heel kort. Uh, het is een, een munt met een voorzijde en een keerzijde. Zo noemen we dat in uh, de muntwereld. En op de voorzijde staat uh, altijd de afbeelding van de koning. Uh, en op die zijde daar ziet u ook een, een prachtige afbeelding van uh, Fries houtsnijwerk. En de achterzijde zijn met name heel veel thema's uh, verwerkt. Uh, en dat is de keerzijde die eigenlijk gaat over het evenement, in dit geval uh, Leeuwarden, culturele hoofdstad van Europa. En daar zien we een hele hoop Friese elementen terugkomen. Ja. Uh, waarbij uh, mensen ook echt herkennen dat het over Friesland gaat. Ja, dat zegt u, want ik, ik zag er een plaatje van. Maar het lijkt een beetje van, uh, nou jongens, dus laten we allemaal wat, wat onderwerpen roepen... en die komen er allemaal op, want er staan wel heel veel symbolen op. Ja, maar wat u wel ziet is dat het een heel mooi ontwerp is geworden... waar alles in elkaar overvloeit. Uh, en ik moet zeggen, dat is een van de meest bijzondere denkingspunten qua ontwerp die ik uh, ken. En de ontwerper naast het duur heeft uh, zich echt van zijn beste kant laten zien... om al die elementen, want Friesland is natuurlijk heel rijk aan tradities... Uh, en die elementen zien we allemaal terugkomen in die munt. Ik vind maar, het erg knap gedaan. Ja, noem, eens, noem eens wat, wat staat er allemaal op die keerzijde? Hoor. Wat is daar te zien? Nou, uiteraard. echt elementen die te, die te linken zijn aan, aan Friesland. Hè? dus water. Friesland is een echte waterprovincie met de bekende Friese meren. Uh, we zien Friese boten die gebruikt zijn voor de visserij, de jacht en het vervoer van landbouwproducten. Friese paarden, hoef ik niet uit te leggen, denk ik. Uh, de juwelen van Matahari zijn erin verwerkt. Uh, van Doesburg en Dadaïsme. Dat is weer een link naar Dracht in Friesland. En natuurlijk ook naar een programma wat uh, Leeuwarden dit jaar uh, voert als... Uh, uh, culturele hoofdstad van Europa en dat noemen we de horen cultuur en festiviteiten. Allemaal verwerkt in één herdenkingsmunt. Ja. Ik vind het bijzonder knap gedaan. Ja. Hoe groot wordt die eigenlijk? Nou, het is een, een munt die te vergelijken is met een 2-euro-munt met een qua, qua grootte. Ja. Maar de nominale waarde is wel anders. Uh, want voor de herdenkingsmunten is dat in de muntwet vastgelegd... dat die, als we geen koninklijk thema hebben... Dat is de nominale waarde van 5 euro en van 10 euro. En dat is ook de reden waarom dat het hadden 5 wordt genoemd. Ja, maar er is ook een gouden versie te krijgen. Van, die kost 389 euro. Dat is juist. Ja, dat is een Kama's uh, versie. Uh, die heeft ook een nominale waarde van 10 euro. En die is dan daarin het goud. Ik je, daarmee moet je dus uitkijken dat je hem niet per ongeluk in je portemonnee doet. En bij de kassa afrekent. Want, want hij is maar ja, gewoon... Nee, als je naar de Albert Heijn gaat, dan kunt je echt nog wel 10 euro kopen... want dat is de nominale waarde. Dat is een beetje zonde als je natuurlijk 400 euro betaalt. Ja, Maar het Wat? is een wettig betaalmiddel in Nederland. Ja, maar, maar goed, dat is de gouden versie. Dat is echt voor de verzamelaars natuurlijk... maar dat is ook eentje van minder kwaliteit. En die kost 12,50. Ja. ja, dat is uh, de gangbare uh, versie die... Uh, door verzamelaars uh, wordt gekocht... die dus geen uh, waarde hechten aan bijvoorbeeld een zilverkwaliteit of een gouden kwaliteit En die kost 12,50. Ja. Liggen ze al bij u voor de deur daar? Of, uh... nee, het gaat niet bij ons voor de deur liggen. Uh, de eerste vlak vindt plaats in Nederland zelf vanmiddag. Uh, het is wel heel, uh, heel druk. Uh, dus in die zin uh, kan ik wel melden dat ongeveer 95% het verkocht is. Ook dankzij de publiciteit die ja. uh, de ongeveer Friesland maakt. Dus wat dat betreft uh, moeten de verzamelaars wel snel zich melden om uh, nog eentje te kunnen bemachtigen. Want u, u gaat ze niet onbeperkt uitgeven? Nee, dus ze zijn allemaal uh, gelimiteerd. Uh, dat is ook gebruikelijk bij een herdenkingsmunt. Ja. Uh, als we gaan kijken bijvoorbeeld naar uh, uh, de circulatiekwaliteit... daar worden er 50.000 van uitgegeven. Okay. Uh, in goud zijn er 1.000 en zilver 5.000. Ja. Uh, dus wat dat betreft is het een op. Ja, Verzamelaars moeten er snel bij zijn. Muntmeester Stefan Satijn, hartelijk dank voor het uitleg. Hij is van de Koninklijke Nederlandse munt over het Leeuwarden Vijfje. De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting. Four control Vierwielbesturing en Multisense zorgen voor een unieke rijbeleving.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 In Centro Quenier Redio SUV. In Centro, ja IT Company, nu ook in Kenia. De ideale plek voor het hele stijl. Groepen.nl Groepen.nl. Bij Batavia Stad Fashion Outlet shop je 7 dagen per week met kortingen tot wel 70%. Wandel, verdwaal, geniet en ontdek jouw stijl bij 150 winkels van internationale modemerk. Batavia Stad Fashion Outlet, kom langs en laat je inspireren. Daten zonder Facebook-koppeling? E-matching, dating, hoger opgeleide. Zet uw privacy op 1. Goede vrijdag en Pasen is Batavia Stad Fashion Outlet open van 10 tot 8. NTO Radio 1.